Vier uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Hongkong gevraagd... om de uitlevering van klokkenluider Edward Snowden. Snowden onthulde onlangs het Amerikaanse spionageprogramma Prism... waarmee inlichtingendiensten op grote schaal telefoon- en internetverkeer afluisteren. De voormalige CIA-medewerker maakte Prism openbaar via de Britse krant The Guardian. Daarna vluchtte hij naar Hongkong. Nadat zijn naam bekend was geworden, verliet Snowden zijn hotel. Het is niet bekend waar hij nu is. Volgens het Witte Huis zou Hongkong de relatie met de VS compliceren... als Snowden niet binnen afzienbare tijd zou worden uitgeleverd. Sommige politici in Hongkong hebben hun steun uitgesproken voor de klokkenluider. Op het Taksimplein in Istanbul is het de afgelopen avond weer onrustig geweest. De politie probeerde demonstranten te verjagen, maar die kwamen telkens weer terug. Tienduizenden betogers kwamen naar het plein na een toespraak van premier Erdogan. Die zei dat de mensen die deze maand de straat op zijn gegaan Turkije hebben benadeeld. De economie is gekrompen, het toerisme is afgenomen en de vijanden van Turkije hebben gewonnen, zei hij. Op het taximplein zouden de doden worden herdacht... die eerder deze maand waren gevallen bij demonstraties. Het tweejaarlijkse evenement Kerkennacht... heeft dit weekend zo'n 150.000 mensen getrokken. In 60 gemeenten openden zo'n 600 kerken en gebedshuizen... van diverse geloofsrichtingen hun deuren voor belangstellenden. Een aantal kerken verrasten de bezoekers met bijzondere gasten. Zo kregen bezoekers van de Domkerk in Utrecht een preek van zangeres Karin Bloemen. En werden ze in de Rotterdamse Laurenskerk toegesproken door burgemeester Abu Taleb. Het weer. Vanaf zee trekken buien het land over. Maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af tot 11 of 12 graden. Overdag geregeld buien met kans op onweer en plaatselijk veel regen. Verder ook soms wat zon en het blijft flink waaien. Het wordt 16 of 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linden. Goedenacht. Het gaat over uh, wiettelen. Of dat uh, helemaal gelegaliseerd moet worden... of misschien wel gewoon helemaal moet worden verboden. Het is, uh, het is een heet hangijzer en al een hele tijd, want uh, RTV Utrecht maakte in 2010 deze reportage er al over. Is dit nou een legale of een illegale joint? Of wordt die alleen maar gedoogd? coffeeshop eigenaar Kas Huigenvoort kent die discussie door en door. Zijn koffieshop Haakas is de enige in Soest. En onmisbaar volgens Cas. Ik bedoel, net zoals een, uh, iemand die een biertje wil gaan drinken in een café terecht kan, en iemand die wil gaan eten in een restaurant terecht kan, zo moet er ook een plek zijn waar iemand die wil bladden een plek is waar ze naar binnen kunnen. En dat kan juist bij hem, want daar is het veilig en goed geregeld. Je kunt overal navragen bij politie en bij gemeente dat hier eigenlijk nooit overlast is. Dat zal dan wel zo zijn, maar de burgemeester van Soest ziet de koffieshops toch liever dicht. Ja, en dat is een beetje de discussie waar ik het vannacht over heb met jou ook. 0800-1121, daar kan je op inbellen. Ellen, wij hadden het toen net over het, het onderwerp. En jij zei van: Ik vind dat het moet worden gelegaliseerd. Want alles waar een beetje een mystiek omheen hangt van het mag niet, is juist aantrekkelijk voor jongeren. En dat vind jij dus ook dat het met wiet is? Dat is natuurlijk ja. wel gewoon te kopen, maar het blijft een beetje een schimmig gebied. Ja, ik weet, ik weet, daar zat mijn uh, vader met oud en nieuw. Want ik zei altijd: van waar nou mag ik nooit wat meer drinken? En toen zei Nou, oké, okay, met oud en nieuw beginnen we daarmee. Maar dan zuip je ook te pletten, hoor. Dat doe ik echt tegen mij op. Hè. <laughs> <laughs> ik zie heel stoer. Ja, ik wel. Champagne, champagne. Nou, ik lag dubbel in de stoel, geloof ik. En ik was ziek de volgende dag. En toen zei hij: Kijk, dit is nou de consequentie. Ervan. En dit, nu voel je dat nog, maar als je het nou doorzaakt en je gaat veel doen, dan voel je dat niet meer. Nee. En dan zul je alle leugens, en alle wegen bewandelen om maar aan die rotzooi te komen. Je rookt nu, dat, dat doe ik ook, dat, dat drink ook wel met maten. Ik zal je dus niks verbieden, maar weet waar je aan begint. Absoluut. En zo ging die ook met drugs om. Kijk, het is nu zo van, het is doof als je het doet en als je dit geprobeerd en die wil geprobeerd... Nou, ze zitten erin en je bent slaaf van je eigen lichaam. Dat ik nu niet kan stoppen met roken nog steeds. Ik heb iedere keer een andere kuit eens smoes. Van ik doe het na de vakantie, ik doe ja. het na de auto nieuw. En dat is, die meneer was een mooi voorbeeld. Die, dat is een uitzondering die is blijven blijven werken. Maar nou 80% van de mensen, kijk maar eens, die generatie golf die er nu komt, die, die hebben straks geen werk. Die, moet je voorstellen dat je een relatie aangaat. Je zit samen op de bank en de een rookt wel en de ander rookt, rookt geen harsje uh, of wiet. Dan zit er zo'n landballetje naast je op de bank. Iedere <laughs> relatie gaat met de knoten, op die manier. Ik heb het zelf gezien gebeuren. Het is gewoon de keuze die je maakt. Absoluut. Je maar is de keuze dan, de keuze is toch aan ons en dan niet dat die keuze voor ons gemaakt wordt? Ja, maar die wordt eigenlijk gemaakt door alles waar de hype is. He? Als je night moet dragen, moet je night dragen. Night, night, night. Snap je wat ik bedoel? Alles wordt voor ons bedacht al en we stinken er gewoon in. Ja. Ik vraag me af als je heel erg jong bent of je die keuze maakt. Nee, niet als je heel heel jong bent, maar dat, dat, dat nee. is dan... Maar kijk, in principe die keuze of je het kan kopen of niet... voor wat betreft wiet, is er natuurlijk al niet meer. Want we kunnen het gewoon kopen. Alleen het vage ligt aan de achterkant. Ja, het gekke is dat ik ook me afvraag wat er nu naar binnen komt. Ze zouden er veel beter een eerlijke handel van kunnen maken... ...de goed getilde wiet uh, naar binnen te brengen huis En dat je zuivere spullen hebt. Ik vraag me nu af, wat voor roster wordt er via de achterdeur naar binnen gebracht? Ja, ik, heb een, uh, ik heb altijd een rookpauze in mijn programma. Dan ga ik over twintig minuutjes, altijd, uh, over, dat is ongeveer zo rond half vijf... ...ga ik naar het, naar het rookterras en dan rook ik daar een sigaretje. Maar ik heb nu ja. dus een voorgedraaide joint gehaald. Want uh, ik denk okay. van ja, het is een beetje in, de, in het teken van het programma. Maar ik heb dus <lacht> geen idee wat er in die joint zit. Ga je voor me zingen straks in ieder geval dan? Nou ja, misschien wel. <laughs> Even kijken hoe die binnenkomt. In het algemeen vind ik mensen die, die um, roken, zo, zijn hele lieve, zachte mensen. Maar het zijn ook daarna, als ze eraan zit, hele kwetsbare mensen. Ja. En als je er in kraan zit, net als ik in de roken zit, gewoon een roken wat jij ook hebt, dan zit je al rottige smoesjes te bedenken. En je hoort ze ook altijd zeggen, nou drank is slechter. En degene die veel zuigt zegt, nee... Uh, stikker ook is wel slecht. Of, uh, of dan ga je nog verder ecstasy is slecht. Of dan ga je dat allemaal weer ergere ja, dingen bedenken dan waar ja. je... Maar dit gaat over verslaving, uh, Ellen. Daar gaan we het een andere keer over hebben. Vandaag uh -huh. gaat het over de legalisatie van het telen van wiet. Oh, Dankjewel, Ellen, voor het bellen. Oh, open opengooien, net de handel te gaan maken. Huppakee, duidelijk. Fijne dag. Ik ben benieuwd hoe je straks bent. Doei. Ja, ik ook. <lacht> Groetjes. <lacht> Ellen zegt gewoon helemaal opengooien, legaliseren. Max, goedenacht. Max... Ja, goeienacht. Goeienacht. Uh, jij bent eigenaar van een koffieshop. Ja, dat is correct. Dus jij weet echt van uh, alles, van de hoed en de rand, als het om dit onderwerp gaat? Van de hoed en de rand, dat is correct, ja, dat klopt. Uh, ik denk dat ik jouw standpunt dan ook wel weet? Ja, mijn standpunt is bekend, maar uh, het, het zou niet zomaar uh, gelegaliseerd moeten worden. Nee. Er zouden uh, goede plannen voor moeten zijn. En uh, er zijn een paar goede ideeën. Nou, kom maar door. En één is dat, uh, zeg maar, elke coffeeshop uh, een vergunning krijgt om zelf te telen. En ze kunnen precies zien uh, in, de, in, de, in, de, in de omzet van een jaar hoeveel ze nodig hebben. Dus ze maken precies wat alleen voor de coffeeshops gebruikt wordt. En goed dus ook controleerbaar daardoor? Ja. ja, geen export meer. Alles kan goed, goed gecontroleerd worden. Uh, dat zou voor de coffeeshop uh, heel prettig zijn. En uh, op die manier uh, is het, is het uh, gereguleerd aan beide kanten. En uh, dat is dus één oplossing. Dat is eigenlijk een beetje de manier van ook hoe alcohol wordt gebrouwen. Dus gewoon vergunningen afgeven aan, uh, aan, aan, aan bierbrouwers en dat wel ook controleren. Ja, precies. En, heb je nog meer oplossingen? En een oplossing wat ze in, in Spanje doen, dat is dat ze zeg maar een ledenbestand hebben van 2000 man bijvoorbeeld. Die brengen allemaal hun eigen plantje. Die worden dan verzorgd door de koffershop. En dan kunnen die klanten die soortjes onder elkaar uitwisselen voor een, uh, voor een afgesproken prijs. Dus er zit eigenlijk een soort uh, een, uh, wietplant ja, bijeenkomst, breng je je eigen plantje naartoe? Ja, elke, elke, elke, elke klant mag een eigen plantje hebben. Dus die kan de te verzorgen of die kan je zelf meenemen. Die wordt dan uh, in een ruimte verzorgd waar de, uh, wat, uh, gecontroleerd wordt door de staat. En dat wordt dan... Uh, heb je hebt dus een heleboel verschillende soorten en die kunnen dus die, de klanten van de zaak, de, de leden, die kunnen die dan uh, nuttigen. Wat bizar, maar ja. e, dat is legaal? Dat is legaal, ja. En dat wordt dan gecontroleerd door de staat, zeg jij? Wordt, nou, het is ook gedoogd, omdat uh, als, je, als je het helemaal legaal wil maken, dan, uh, dan moet dat uh, ja, door een land als Amerika gebeuren of door alle landen tegelijk. Daar is, dat is Nederland uh, en ook Spanje niet, uh, niet machtig genoeg voor om dat zomaar uh, te legaliseren. Maar het is eigenlijk een beetje gebogen. De wet is gebogen, zeg maar. Mm -hmm. En op, op die manier is het inderdaad controleerbaar. En uh, dat is het belangrijkste. Maar jij komt allemaal... dus nu aan je... Want ik, ik, dit zijn oplossingen. Dat vind ik een hele goede oplossingen. En ook dat verhaal van Spanje is een bizar verhaal. Maar uh, als dat daar werkt, is het goed. Maar jij bent uh, eigenaar van een coffeeshop. Hoe kom jij dan aan je wiet? Nou kijk, dat is bijvoorbeeld uh, een, een, een, een, een, een heel avontuur... Maar hoe gaat het dan in zijn werk? Uh, ja, er komt een uh, heel romantisch iemand binnen met een rugtasje. <laughs> en die, die is dan nergens vandaan gekomen van een of andere tropische plekje of iets. En die laat zien wat hij heeft. En uh, als dat dan uh, iets is dat je dan uh, met de kennis die je hebt bevalt, dan, dan koop je dat. Maar jij hebt toch wel een vaste dealer, lijkt mij. Ja kijk, bijvoorbeeld een zaak zoals mijn zaak en de meeste zaken, die hebben iets van 40 verschillende soorten. Dus dat is niet van één iemand afkomstig. Maar, ook niet, maar dan, dan komt er dus iemand... Maar je, je hebt nu toch wel denk ik vaste contacten. Er komt niet iemand jou, jouw koffieshop binnen... en die gooit wat op tafel en zegt van... nou, dit heb ik een aanbieding. Voor zoveel gram betaal je zoveel. En dan proef jij wat of zo. Of dan heb jij vast je methode daarvoor. En dan koop je het. Gaat het, gaat zo, het zo? Zo romantisch is het. Wauw. Ja. Maar dan, dan... Dat is best wel moeilijk zaken doen voor jou eigenlijk ook dan. Het is dus niet dat je, een af, dat je gewoon kan afnemen bij iemand. Dat je een order kan bestellen... Nee, je, je, er zijn natuurlijk plekken waar je, waar je, waar je denkt wat er wat zou kunnen zijn. Maar voor de rest uh, ben je daarvan afhankelijk. En dat, maar dat maakt het ook weer heel spannend. Ja, maar jij bent dus niet illegaal bezig, maar zij wel. Of oh, jij koopt het wel, dus dat ja, is ook illegaal. Ja, precies. Voor mij zou het het beste zijn als ik gewoon uh, ergens uh, om negen uitschappijs, zoals elk andere ondernemer, uh, mijn spullen in kan kopen. En het dan uh, in mijn zaak kan zetten en kan verkopen. Dat zou voor mij het beste zijn. Was is toch gek eigenlijk? Want je bent gewoon ondernemer wat. met je eigen zaak. Ja. Alleen kleeft er dan een raar, illegaal, crimineel randje aan. Ja, dat is absurd. Huh? Dat, is, uh, dat, is, uh, dat is absurd. En dat gaat nog veel verder. Want uh, je bent een uh, ondernemer. Je, je betaalt belasting zoals iedereen. Uh, je moet, uh, de, de regels zijn het uh, strengst voor een coffeeshop dan voor welk andere, andere zaak. Als je drie keer een overtreding hebt, dan ben je gewoon je vergunning krijgt. Zo. So. Uh, je moet zorgen voor de buurt. Je moet zorgen dat er voor de deuren uh, geen overlast is. Je moet, uh, als je, mag, je mag nooit iemand onder de 18 zijn, op, op alles moet je heel streng letten. En uh, ja, een van de vorige bellers, die hadden ik ook even zeggen, die had het over het, de coffeeshop-eigenaren en zakken vullen. Uh, nou, dat is dus echt niet zo. Want de prijs die hij zei dat het ingekocht wordt, dan moet er nog belasting over betaald worden. Dan moet je nog personeel betalen. Dan moet je de huur, de, de, de, de alle onkosten die erbij horen. En het is hetzelfde als een, als een broodjeszaak, die koopt ook zijn brood en zijn ham en zijn dingen ergens. Huh. En maakt dan een bepaalde prijs en verkoopt zijn broodje. Dat is ook uh, uh, Dat is gewoon ondernemen. Nee, absoluut. En, het is... en, en, en de zaken onder elkaar, die maken uit of je, of je er een bende van maakt. Want als je dat doet, dan is er ook zoveel concurrentie. Dan, uh, dan ben je snel dicht. Hoe lang ik het erover heb, uh, Max, hoe uh, ingewikkelder het deze discussie eigenlijk wordt. Ja, dit, hier kan je uren over praten. Echt waar? Het is, is, is, is bizar. Ja, nou ik wens je, ik wens je nou, veel succes met je koffieshop. Met je ja. En uh, voor jou zou het fantastisch zijn als het ooit helemaal gelegaliseerd wordt. Absoluut, absoluut. Top. En hartstikke Dankj bedankt voor de spreektijd. Ja, tuurlijk Max, fijne nacht. Oké, okay. okay, succes. Groetjes. Jij kan ook inbellen 0800-1121. Oh. Een beetje funk, een beetje sol. James Brown zingt uh, Stoned to the Bone. <laughs> ja, dat, uh, dat kan je volgens mij... Je kan volgens mij echt zo stoned als een garnaal zijn. Dan ben je echt helemaal van de kaart. Daar gaat het over, over wiet en over... Ja, vooral over het gedoogbeleid wat wij dan hebben in Nederland. Maar dat het illegale wat een beetje aan de achterkant zit van het, van het hele verhaal. Anne, goedenacht. Goedenacht. Goeienacht. Goeienacht. Um, wat vind jij? Helemaal legaliseren of helemaal verbieden? Ja, ik vind het een lastige kwestie. Um, ja, wat ik eigenlijk wil is dat um, die problemen met de criminaliteit erachter verdwijnen. Mm -hmm. En wat er voor nodig is, dat moet maar gebeuren. Ja, ik zit een beetje wat dat betreft. Ik woon ergens en bij mij in de straat um, die hebben wij nogal met de... Uh, achterkant van de wiet uh, te maken, zeg maar. Met het vage gedeelte van dit hele proces? Nou ja, met de criminelen. Ja, die kant is er dus ook. Van, um, we hebben het nu hoor je voornamelijk over, van over de gebruikers en zo. Maar, um, nou ja, wij hebben in de straat uh, een aantal dealers wonen. En een van heeft zelfs echt te maken gehad met serieuze criminelen... waarvan de eentje dus ook een moord op zich geweest zo. heeft gehad. Maar wat merk jij ja. daarvan dan, Anne? Sorry? Wat merk jij daarvan dan? Uh, nou ja, uh, <laughs> uh, nou ja auto, die auto van de crimineel. Mensen die af en aan rijden. Uh, snachts fluitjes. Uh, bij mij in de flat boven, dat is nu een paar jaar geleden... maar was het echt een... een allerlei mensen kwamen aan en uitlopen. flessen alcohol in de tuin en, en feesten in de kelder. Uh, ja, en dealers die uh, s'nachts en s avonds uh, komen... Ja, dat is wel... Maar denk je dat het dan op, op wordt gelost als het wordt gelegaliseerd bijvoorbeeld? Nee, nou ja, dat weet ik dus niet. Want dan ik het het maar ja, dan is een beetje he, dat vageren vanaf, dat mystieke... Moet er zijn. Ja. Ik moet, ja, ik weet het dus niet. Ik, ik bloos zelf niet en, en ik heb daar helemaal geen idee van. Ik weet alleen, nou ja, onze, onze buurt, onze straat is gewoon in de afgelopen vijf jaar heel erg achteruit gegaan. En, um, nou ja, de politie komt dan uh, af en toe. Uh. Maar... Uh, ja, ik weet het niet. Ja, ja want als het gelegaliseerd wordt... want dat is eigenlijk de discussie die ik de hele nacht yeah. al heb met iedereen... Dan, yeah. uh, dan is het controleerbaar, is het transparant... wat er aan de achterkant van zo'n koffieshop gebeurt. Want wat ja, daarvoor precies. gebeurt zien we wel. En ze moeten ook, ja. toen net ja. had ik Max aan de lijn van de koffieshop. dat moet ook ja. gewoon, die moeten ook belasting betalen... en nou ja, ja. Ze, ze moeten streng uh, controleren wat er binnenkomt... qua ja. personeel en qua ja, precies. bezoekers. Ja. Alleen nou, aan de ja, dat achterkant... Dat zou wel heel fijn zijn, inderdaad. Maar in de, ik, ik vind het wel zo. Um, ja, het ik, ik blijft zo, zo schimmig van, van waar het inderdaad dan vandaan komt. En, en daar. Uh, ja, dat hoor je niet zo vaak, maar nee. dat is. Ja, het is best wel eng vaak. Ja, Jij hebt er direct last van dat het dus crimineel ja. aan de achterkant van de van de wiet, en koffieshops ja, is. En wat mij betreft mag die hele zooi gewoon überhaupt verboden worden. Ik vind het vreselijk. <laughs> ja, ja. Maar ja, goed, dat, dat gaat eigenlijk niet. Nee. En, en dan inderdaad, dan wordt het wel uh, helemaal uh, illegaal gedaan. Dat is gewoon. Uh... Maar ja, ik, ik weet het dus niet wat, uh, wat nou beter is. Uh... Het liefst zou ik het gewoon inderdaad dat het bijvoorbeeld bij de apotheek gehaald kan worden. Of, uh, ja, of gewoon uh, in de supermarkt, net zoals alcohol, toch? Of niet? Alsjeblieft, zeg. Ja, ik weet het niet, hè. Ik zit hier ook <laughs> maar gewoon allemaal luchtballonnetjes nou, op te ja, laten. Dat ik, ja, maar dan gaan heel veel mensen roken en dan stinkt het als de pest, joh, ja, hier. Ja, stinken doet het. Sorry? Stinken doet het inderdaad erg. Oh, ik vind het zo schuwelijk. Vieze geur. Ik ben er ook geen fan van. Nee, maar ik, ik heb zoiets, ja... Ik zou het liefst inderdaad dat het dan op één punt zou kunnen, dat je het dan koopt of zo. Maar ik, ja, de, de aanvoer, daar moet veel meer naar gekeken worden, dat in ieder geval. Maar je kan het al bij de apotheek halen, hè? medicinale wiet kan je ook uh, krijgen voor reuma en, uh, en, en dat ja, soort dingen. Ja, ja, maar ik vind dat er gewoon heel erg goed naar de aanvoer gekeken moet worden. En, en dat er veel beter uh, gekeken moet worden naar... Um, nou ja, dat het wel, nou ja, zuivere handel blijft tussen aanhalingstekens, maar ik heb niet het idee dat, ja, dat het uh, veel mensen weten van wat daar soms voor een ontzettend crimineel wereldje achter zit. En daar heb jij dus, uh, dus zo last hard, van. En ja, hard, ja, ja, ja. Dat is echt, uh, nou, dat is echt heel erg. Sterkte Anne, en uh, ga lekker slapen uh, als je <laughs> ja, tot rust bent gekomen. Ja, maar dat is dus iets waar, waar gewoon echt wat aan gedaan moet worden. Ja. En als dat zo is, dan, dan ja, zal is het zal beter zijn. is hier in ieder geval geen wilde, Wild West. Geen Wild Wild West meer. Nee. <laughs> Fijne nacht, Anne. Joep, oké. Okay, Groetjes, doeg. Uh, Saïd, goeienacht. Hallo. Hoi, um, wat, wat vind jij van het, uh, van het legalisatieverhaal? Doen of niet doen? Uh, doen. Want? Nou, kijk, uh, er zijn een aantal dingen. Uh, ik, ik hoorde net iemand zeggen... koffersilthouders, dat zijn uh, zakkenvullers... Uh, daar ben ik het niet mee eens. Uh, ik vind het een hypocriet beleid, uh, want koffieshops betalen naar mijn weten 52% belasting. En daarmee wordt dus uh, eigenlijk de politie betaald en, en worden dus operaties betaald om dus plantages neer te halen. Ik heb ook gehoord dat ze drones inzetten in Nederland op zoek naar plantages. Huh. En dat gaat eigenlijk heel ver. Heel veel geld wordt ingezet om die plantages neer te halen en daardoor vind ik dat de kwaliteit in koffieshops waar vooral eenmalige of toeristische klanten komen, dat de kwaliteit van de wiet daar meestal ook wat lager ligt dan bijvoorbeeld een kleine lokale. Of theehuizen of of soms waar vooral veel uh, beloners komen die bijvoorbeeld uh, ja, zeg maar in de buurt wonen. Ja, ik pak heel even een fragmentje erbij van uh, Nova van uh, een paar jaar geleden. En daar gaat het dus ook over ja, eigenlijk wat jij zegt qua uh, geld en qua kosten die we maken om het uh, op te speuren. Luister even mee. Okay. Dan staat er okay. nog iets in wat misschien voor softdrugsgebruikers uh, goed nieuws is. Ik weet het ja. niet. De legalisering van softdrugs ja. die zou volgens de ambtelijke commissies 160 miljoen euro opleveren. Omdat de politie dan minder hoeft te jagen op criminaliteit in die sector. Ja, we zijn dan die hele uh, langdurige, dure processen kwijt... tegen de groothandel in softdrugs. Dus de gedachte is om de hele handel in softdrugs... ook de groothandel, om dat helemaal uit de criminele sfeer te halen. Dat gaat ongetwijfeld veel geld schelen. Ook slecht nieuws voor sommige advocaten. Um, maar de vraag is of het van het Europese recht wel mag. Ik wil dat zeggen, is want heel Frankrijk, België en Duitsland... Zal zich natuurlijk Ja, wij worden, wij worden dan helemaal trekpleister in Europa. Dat is dus wel weer goed voor onze economie. Dat is ligt een beetje meer groei. <laughs> ja, hij ziet eigenlijk heel veel positieve dingen erin... als het gaat om uh, geld wat we ermee kunnen maken. Dat uh, klopt, want uh, ik ben ook van mening dat... Uh, als uh, ja, Covershops dus eigenlijk uh, uh, er niet meer zijn... dat ook uh, de hotel... Uh, uh, ketens en ook de restaurants en andere toeristische trekpleisters... dan eigenlijk ook geld uh, gaan mislopen. Ja. Ja, je merkt dat het nu al in, uh, in, a, in a Limburg en Zeeland... Hè, waar het dan met die wietpassen aan, aan de gang zijn. Ja. Dat ze toeristen missen daar en dat er juist ja, weer wordt geduwd op straat. Uh, als ik persoonlijk uh, he ja, heel eerlijk mag zijn... dan vind ik uh, degenen die erover gaan... Uh, dus, uh, ja, die vind ik heel erg blind. Want uh, er zijn uh, eigenlijk uh, op televisie genoeg uh, beelden geweest... Bij onder andere Pauwnieuws. En uh, die zijn vertoond. En daarop reageren ze gewoon heel laconiek van ja, maar uh, wij zijn toch van mening dat uh, wij het moeten doorzetten. En dan denk ik, ja, maar waar baseer je dat dan op een gegeven moment op? Als er zoveel tegenbewijs is, weet je wel, en dat blijven doorzetten. Ja, het, het, is, het, is, het is zo ingewikkeld. En, maar wat, bijvoorbeeld wat ook uh, in het fragmentje dat net even voorbij kwam, we krijgen natuurlijk wel weer heel Europa en uh, nou ja, Amerika en eigenlijk de hele wereld op ons dak, als wij het dan in één keer als ja. Nederland zijn gaan legaliseren. Ja, dat klopt. Maar het, gaat nu eigenlijk een beetje, het, het tegenovergestelde gaat nu eigenlijk een beetje op. Want ik vind ook dat er een soort pestbeleid is bij de politie. Uh, en Daarmee bedoel ik dus... Uh, nou, bij mij in de buurt lagen dus uh, 15 jaar geleden... lagen dus de harddrugsgebruikers, lagen dus eigenlijk voor de deuren, voor de flats. Je kon er niet eens langs. Uh, auto's werden ingebroken. Nou zijn de camera's geplaatst... En nou zijn dus heel veel jongeren die zijn weg uit de buurt. Heel veel coffeeshops die zijn gesloten de afgelopen nou, vijf jaar. Omdat die in één keer te dicht bij scholen zouden staan. Mm -hmm. En als ik nou bij mij voor de eigen deur sta om een jointje te roken. Dan komt de politie en die gaat mij mijn ID kaart vragen. Uh, die, uh, ik moet laten zien dat ik daar woon en mijn wieter wordt afgepakt. En daarnaast is het ook nog zo. Dat ik hoorde net ook iemand zeggen. Ik ga naar de coffershop. Ik bloot daar en ik ga weer weg. Maar uh, afhalen is dus ook eigenlijk uh, niet toegestaan, want ik heb vaak meegemaakt... dat ik een stukje wiet bij de koffers ophoud, onderweg naar huis loop... dat onderweg op patool is en mijn zakje wiet wordt afgepakt. Maar je mag en toch 5 gram, mag mag, gram bij je hebben, sowieso? Dat dacht ik ook, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Want als je het gewoon bij hebt, al is het 2 gram of 3 gram... dan wordt het afgepakt, nou ja, als de politie erachter komt. Dat, volgens mij mag het officieel inderdaad niet bij je hebben... maar dat is dus gedoogd om het wel bij je te mogen hebben. Maar als ze dus ja, kwaad ze willen... Niet. Nou ja, als ze kwaad willen, kunnen ze het van je afpakken. Ja, en dat is vaak gebeurd. Want ik woon ook in een gebied waar vaker uh, controles zijn. Ook een. Ook, uh, um, dus uh, hoe noem je dat ook alweer? Zero-tolerance-beleid, uh, of volgens mij heet dat zo? Ja, zo heet het, ja. Uh, ja, dat, ja. Ja, dat is er dan. Dat is uh, omgeving Rotterdam, uh, ja, bij Centraal Station eigenlijk. Uh, richting uh, ja, beetje de, de koffers of Nieuwe Binnenweg en zo, die omgeving. En daar is gewoon heel veel uh, pestbeleid, vind ik persoonlijk. Om, om inderdaad heel vaak wieters afgepakt van jongeren. Maar en, ik en denk daarnaast dat is het ook nog zo. Ja. Ja. Nou, ja, ik, ik, denk dat zeggen, het daaraan, ik denk dat het daaraan ligt dat je geen wiet op zak mag hebben... omdat je dus die Zero Tolerance beleid hebt in jouw buurt. Ja, maar dat is dus vreemd. Want uh, die harddrugsgebruikers worden niet aangepakt. Die krijgen zelfs gratis drugs, omdat ze zeggen dus... afkikken, dat is meer moeite en dat is duurder dan het gratis verstrekken... en zelfs uh, ruimte, uh, gebruikersruimtes hebben ze bij nachtopvangen en dagopvangen... En dan worden blowers zo hard aangepakt. En wat ik nou zeggen is, onderweg naar huis mag je dus die wiet zogenaamd niet bij je hebben. Maar het is wel zo dat heel veel koffieshops zijn veranderd in afhaalpunten. En je mag niet meer naar binnen om een bak koffie te drinken en binnen de wiet op te roken. Dat je daar, nee, omdat je natuurlijk het rookverbod hebt ook. Enerzijds weer. Ja, dus... Ja, dus het is afhalen geworden en wegwezen. En onderweg kan je gewoon de lul zijn, iedere keer. Dus ja. ik voel me net alsof dat ik harddrugs bij me heb. Ja, ja, ja. Het, is, het is een ingewikkelde kwestie, uh, Said, maar dankjewel voor het bellen. Nee, je, je wordt zo gecriminaliseerd, wou ik alleen zeggen, dat je altijd op je hoede moet zijn, al, al heb je een, een, een volgendrijder nog maar bij je. Nou, ik heb er nu eentje ja. bij me. Ik ga zo uh, naar het dakterras en eventjes een klein, een klein beetje blauw. Ik ga hem niet oproken, want dan zit ik hier echt voor apengapen. <laughs> okay, maar even manier. in de trant tot van manier. de uitzending, in plaats van de rookpauze, de blowpauze. Oké, okay, oké, okay, veel plezier. Fijne ik dag, wil wel even zeggen. Ja. ja, bedankt. Ik, ik wou wel even zeggen tegen iedereen, ik ben het wel mee eens sowieso. Uh, Blouwen is beter dan drinken. Ja? Ja, en, dat, en wie dat uh, zegt van ja, dat koffie en zo, dat is normaal, dat vind ik hypocriet. Dat is ook allemaal slecht. Uh, alle verslavingen zijn in principe slecht, maar ja, als we daarover gaan precies. beginnen... Precies. Ja, nee, precies. Laten la, la, we maar niet beginnen over een smartphoneverslaving. Nou, dan ga je de hele dag met zo'n telefoon in je hand. Fijne nacht, uh, Saeed. Precies, hetzelfde. Groetjes, okay, Doei. Doei. Doei. Het gaat over het legaliseren van wiet of niet. 0800-1121. The world was on fire. No one could save me but you. Strange what desire will make foolish people do. Mooie versie, hè? Het officieel is van Chris Isaac, maar Heather Nova bezingt hier Wicked Game. Ah, op een hele bijzondere manier en ook wel op een, uh, een relaxte manier. Het liedje is sowieso natuurlijk al rustgevend, maar dit is ook een mooie, mooie versie. En tijdens die versie ben ik naar buiten gelopen, op, naar het rookterras. En ik ga eens eventjes in de buitenlucht staan. Het gekke is dat het gewoon alweer licht een beetje aan het worden is. Het is nu wel droog, al is het rookterras wel kletsnat. Want ik denk dat het uh, eigenlijk de hele nacht heeft geregend. Maar uh, ja, ik denk ik ga even lekker zitten hier. Met uh, Daan, mijn regisseur van vannacht. Daan, goeienacht. Goeienacht. Ja, de stoelen zijn nog echt te nat om te zitten, denk ik. Ja, ja. maar ik denk we gaan. Ik heb uh, een jointje. Het gaat vannacht over uh, wiet. Over, uh, ja, helemaal legaal maken. Dus ook het uh, teler ervan. Of helemaal verbieden. En ik dacht, uh, ik doe altijd rookpauze zo uh, rond dit tijdstip. Een beetje in de trant van het programma rook ik. Dit keer een jointje in plaats van een sigaret. Doe je met me mee, Daan, of niet? Uh, nee, ik sla even over. Je bent niet zo... Uh... Nou, ik weet niet, ik, denk, ik ben bang, zo bang dat het te hard bij me aankomt. Zo midden in de nacht met een moe, moe, moe hoofd al? Ja, en al, al meer dan twintig uur wakker en dan, ja, dan is het toch... Uh... Ja. Oh, ik blow echt bijna nooit. Althans, ik denk dat ik het ja, één keer in de drie maanden doe of zo. Ja, ik vind de geur, wel, <kwijnt> de geur alleen is wel al lekker. Ik heb het zakje meegenomen, waar jij, die door, is zo'n mooi zakje, die je, die je dicht kan klikken. En ja, ik, de hele tijd toen we hier liepen, ja, ik ruik er toch steeds aan. Ik vind het toch wel... Ja, het, he het heeft wel wat. Ik vind het ook heerlijk om door Amsterdam te fietsen. Omdat en, je dan langs die koffieshops ja, rijdt. En je weet dat dat niet slecht voor je is. Ik bedoel... Nou ja. Je ruikt het, en, maar het is toch genieten. Dus stiekem een beetje, stiekem genieten, stiekem blowen. Zolang ik nog uh, scherp ben, want uh, ik uh, heb nu drie huisjes genomen van uh, mijn wiet joint, ik denk dat het nog wel gaat. Stel ik jou nog even de vraag: van uh, ja, daar het de hele nacht al over, gaat waar we over discussiëren hier op Radio 1. Uh, legaliseren of helemaal verbieden? Ik denk toch legaliseren, maar dan wel. Ik heb een aantal bellen gehoord waar ik het echt mee eens was. Um, vooral omdat je, je kan er gewoon, en dan is het misschien de dollartekens in mijn ogen. Je kan er echt heel veel geld mee verdienen. En dat kan ook als je het legaliseert. Als je dus echt een product maakt. Dus dan wordt het echt een marktwerking van kijk eens hoe tof mijn wiet is. Ik heb hele goede wiet. Uh, het wordt gecontroleerd. Nou, kijk maar naar Coca-Cola, Pepsi en dat soort uh, grote cola merken. Ja. Die dus om hun eigen... Ik, ...mij lijkt het zo vet om gewoon wietreclames op tv te zien. <laughs> maar dat, dat is dan één, dat is dan de geldverdienkant. En ook nog het geld verdien je dan met het niet achtervolgen van mensen die telen bijvoorbeeld. Er gaat ook heel veel geld in zitten, politieonderzoek. Maar uh, puur even naar de maatschappelijke kant. Dus dat je dan gewoon wiet kan kopen in een, in een winkel, dat kan dan. Maar ook nog daarna dan, dan maak je wiet heel normaal... ...als het gewoon net zoals alcohol en sigaretten te kopen is. Ja, nee, dat, ja, je zegt het meteen goed. Net als alcohol en sigaretten. En ik denk dat dat wel. Kijk, voor alcohol zijn ook al hele uh, cursussen en, en, en, en instituten opgericht. En ja, dan denk ik dan ben ik bang dat dat ook voor, voor wiet moet gaan. Maar ik denk wel dat als het normaal is. En um, we hadden net een beller die dat, die dat ook zei. Van ja, het begint zo normaal te worden dat het niet meer hip wordt. En ik denk dat dat het goede moment zat. Ik denk dat Hoe bedoel je? Nou, ik denk dat nu is het wel een beetje een. Iets van, wauw, tof, drugs gebruiken. Ik ben heel tof, want ik uh, gebruik drugs. Ja, je maar... denkt meer in die hype. Dat die hype ja, weer gaat. Ik denk dat als het normaal wordt, is de hype over. Kijk, nu rook je omdat je het lekker vindt. Ja. Tenminste, ik, echt 95% van de mensen geloof ik wel dat ze gewoon roken. Omdat ze het lekker vinden, omdat ze er daardoor aan verslaafd, verslaafd ja, ja, verslaafd eigenlijk. En ik denk dat dat met wiet dan ook gaat gebeuren. Dat echte mensen die het lekker vinden. Dat het normaal wordt. Ja, dat je niet, omdat je wiet hebt, ga je wiet kopen. nee Maar ja, het is natuurlijk, de discussie eigenlijk is eigenlijk het op z'n allerlastigst. Omdat het eigenlijk wel ergens normaal is. We kunnen al gewoon in een koffieshop naar binnen en daar een pakje wiet kopen. Ja, ik denk dat het toch nog niet helemaal normaal is. Ik denk toch dat er nog wel een beetje een soort van taboe op zit. En oh. dat het nog net iets te... Ja. Je gaat minder snel bij, uh, als je uh, bij een bank werkt of, of bij een kantoor... dat je in de rookpauze een jointje opzet. <laughs> nee, dat kan wel als je, als je bij Radio 1 aan het werk bent. Dan, uh, ik, ja. uh, ik heb een jointje hier op het rookterras. Normaal rook ik altijd een sigaretje. Maar oh, ik voel het al een beetje op mijn bovenbenen, Daan. Ja, ja. We beginnen al een Zo beetje slapjes te worden. Ja, je hebt er al moeite mee om te blijven staan. Maar. Zie je al iets aan, aan mijn ogen? Want dat is natuurlijk echt een, een dingetje. Je rode oogjes, kleine oogjes. Ja, kleine oogjes misschien, ja. ja. Nou, niet echt groot of zo, maar misschien een beetje klein. Okay. Nou, ik, neem nog, ik ga hem niet helemaal oproken hoor, want dan, uh, dan, dan val ik in slaap in de studio. Ik word altijd heel slaperig en uh, sloom van. Dus ik, uh, nou, ik steek hem nog één keer even goed aan voor... Uh, mm. Zo. <coughs> je voelt het zo in je keel, jongen. <laughs> het gaat hard <laughs> volgens mij. Ja. Ik, uh, ik ga hem uitmaken en ik ga terug naar de studio. En terwijl ik dat doe, doe ik dat met de man... Ja, die, die muziek maakt die zo goed bij Blower past. Dit is Bob Marley met Buffalo Soldier. <laughs> Lekker zo uh, Bob Marley uh, op de achtergrond, ter, terwijl ik uh, net terugkom van het rookterras... en daar een uh, klein jointje heb gerookt. Uh, niet helemaal op, hoor. Maar ik voel het toch wel een beetje. Ik denk dat het ook wel met het tijdstip te maken heeft. Tien over half vijf en dan uh, ja, toch moe en dan uh, een beetje wiet er overheen. is Misschien niet de allerbeste combinatie, maar, uh, maar ik ben er nog, hoor. En ik ben ook volgens mij ook nog best wel scherp. Peter, goedenacht. Goedenacht. Goedenacht. Het gaat over... Ik heb... uh, ja. Ik... Ja, het gaat over uh, wat jullie het over hadden. Ja, over legaliseren of, ja, of uh, ja, helemaal precies, verbieden. Precies, precies. Zij, luister, luister, luister, beste kerel. Uh, uh, je, je hebt dat geweldig uh, op de rit gezet, dat hele verhaal. Wat wij even missen, tenminste wij, ik spreek niet namens een hele doelgroep. Koninklijke meervoud. Ik, nee, wat ik mis is de romantiek. Hey, uh, wiet was te koop in Amsterdam en, en, en die jongens uit de polder in Groningen en de boeren uit Limburg, als stekers. met alle respect voor die mensen voordat ik uh, moeilijke toestanden krijg. Wij gingen naar Amsterdam om wiet te kopen. Ja. En dat zijn allemaal uh, ja, oud figuren hè? Lange koppen en die staken dan zo'n chaffie in hun bek <laughs> ja. en die, die, die, die, die zogen dat dan leeg. Harakrisha liep op straat, de Rolling Stones waren nog in de mood, noem maar op. Ja, dat en, beeld en, en, er een en, beetje bij. Ja, en, en Edje van Tijn uh, die heeft dat eigenlijk uh, uh, een beetje voortgezet, want er zijn eigenlijk ook een beetje een, ja, een, een, een amabele sufkop. En onder Partijn eh, is dat, eh, en onder Cohen is dat hele Amsterdam schoongeveegd. Dat hele plein is schoongeveegd. En dat is gewoon jammer. Dus allereerst wil ik zeggen, die romantiek van dat wietroken, die is, dat is gewoon verloren gegaan. En die jeugd, echt, die gasten van jullie leeftijd en jongen. Schijt toch uit, die gaan dan niet meer zo'n vies Jackie eh, in een bek eh, in, in, in, in Utrecht of bij de drie ballonnen in Utrecht of in weet ik veel waar, met zo'n ding in hun bek zitten. Dat is niet meer. Denk je dat het over is, dat is de tijd? <laughs> maar ik denk, er wordt nog best wel veel gebloten, hoor. Jawel, maar dat is dan, zeg maar dat de Langspeerplaat weer een keer uitgevonden wordt. Dat is dan weer cool om een keer te blowen. Kijk, terwijl iedereen stijf staat van de pillen en allerlei sisa uh, in, in, in, in, in, in, in het uh, zuiden van Europa. Ja. Dat is dan een mengsel van, uh, weet ik veel wat, uh, batterijvloeistof en weet ik veel nog wat. Dat, maar dat heeft geen romantiek, dat is echt gewoon uh, de druk nodig hebben Maar met marijuana, dat, dat is toch puur romantiek, dat is toch romantisch, dat is toch mooi. Ja, ik weet het niet. Ik ben niet zo blauw van mezelf in principe. Dus uh, ik, ik ben niet, ik, maar ik begrijp wel ergens een beetje maar jouw punten. Nee, ik ook niet. Ik heb, maar dat zijn allemaal van die oude zakken, die zitten dan, vroeger was het... Zo, en, en, en. marijuana heeft het nooit eigenlijk commercieel gered. En wij hebben natuurlijk in Nederland prachtige tuinderijen. Uh, wij zijn de beste bloemeteders ter wereld. Maar wij zitten in een crisis. Dus laten we het legaliseren. laat die, Al die, die, die tuinders, chapeau, die verkopen ook geen flikken meer aan bloemen. Want geen man zit nee, meer duidelijk. buiten vijf Dus ja. moederdag leeft niet meer, er worden geen rozen meer verkocht. Laat ze prachtige wietplantages wegzetten. Gelegaliseerd, gecertificeerd. Eh, en eh, misschien dat Duitse dat, eh, bloemen nog wel eens een keer wel komen snuiven, weet ik veel. Uppakee. En dan, dan is dat toch, dan is dat toch, dan is dat toch prima? Wij zitten altijd te zeiken over van alles en nog wat. Gewoon. We moeten er de romantiek ook weer bij halen. Want het is niet aan zich het verslaafd zijn aan. Want blow is, blow is. Ja dat is, de, je, je, je rookt een plantje op. Als je aan pilletjes gaat, en allerlei dh, chemische constructies in zitten, dan denk ik dat we niet meer op deze wereld zitten, maar... Nee, maar gewoon... jij zegt dus, even, even concluderend Peter, uh, legaliseren, want uh, dat, dan, uh, dan kan, kunnen, ze, nou, kunnen ze het in de gaten houden en het is helemaal niet zo erg, eigenlijk. Ja dan is het, ja, dan is het niet, nee natuurlijk niet, want je, je houdt mensen... Als je tegen jouw kind zegt, ik weet niet of je kinderen hebt, ik denk nee. het nog niet. Nee, nee, nee. En je zegt tegen jouw kind van uh, dat moet je niet doen, dan, dan is het juist interessant. Nou, nou. En wat, wat, wat die meneer Max tegen jou zei van die coffeeshop, uh, de legeren Amsterdammer. Van ja, ik moet het via de achterdeur inkopen, dat is natuurlijk gelul. Eh, want dat, dat, dat, dat, je koopt spullen in via de voordeur en dan kan de belasting. Pakt zijn, uh, uh, pakt zijn winst wel via jouw inkoopfacturen. dat is niet zo moeilijk. Ja, nee, nee, maar hij moet het wel illegaal kopen. Het is niet dat er een, een, nee, een, dat een is DHL busje voorbij komt. Moet, hij moet dat niet illegaal kopen, dat is flauwekul. Ja, maar het is niet dat, dat, is, dat, er dat de postbode je een, uh, 100 gram wiet komt afleveren, toch? Nee, gewoon met de vriegel of met, uh, met de macro, uh, uh, 60 dozen bitterballen. Uh, uh, tien dozen candlelights <laughs> en, en, en een kilo wiet. Nee, zo, zo werkt het echt niet hoor. Dat is, echt, dat is de hele discussie waar we het over hebben. Dat het een beetje vaag is aan de achterkant en, en duidelijk dat is aan de waar. voorkant. Dat is, dat, dat is niet waar, hoor. Dat, is, dat is echt niet zo, dat is echt niet zo. Nou, zover dat ik heeft, weet is uh, het wel zo, maar voordat we gaan welissen en nietissen, uh, dan... Uh, dat, ja, dat... ja, dat gaan we niet doen, nee. maar waar ik op terugkom is, het gaat om de romantiek. He, de jeugd. Uh, jij kent niemand in jouw omgeving die met de chauffeur in zijn bek staat. Oh. De paffer staat te blauwen. en mooi meisje met mooie blonde krullen. Staat met zo'n vies uh, vloeitje in, uh, in het bekkie. En die moet je dan achteraf nog bekken. Dat is niet zo. Dat is, dat is absoluut geen realiteit. Dankjewel Peter voor het bellen. Ja. Fijne nacht. Okay. Groetjes. <laughs> Nachtbrakers. Nachtbrakers. Frank van der Lende. BNN. Radio 1. Ah, ik begin wel dat ik... oh, uh, wow, zie je? Daar gaat het al. Ik begin wel te merken dat ik een beetje, een beetje uh, vager word... en dat ik ook niet zo heel scherp meer ben. En een beetje lacherig ook nog erdoorheen. Dat komt omdat ik net een, uh, een jointje op het rookterras heb gerookt. Want daar gaat het over. Het gaat over uh, wiet. en uh, ja, Vooral dan over de achterkant van wiet. Dus hoe het dan wordt geteeld en hoe het dan wordt verkocht aan coffeeshops. Carlo, goedenacht. Ja, nog een keer. Goedenacht. Ik, uh, ben het zo, ik ben zelf 40, 45 jaar buschauffeur geweest. Mm -hmm. Internationaal en regionaal. En uh, ik had een baas die presteerde het om mij aan remvoering te laten zetten terwijl het in Den Haag al verboden was. Dus ja. asbestvoering. Ja, ja, ja. ik, ik daar moet je een ander aan zetten. Ik zeg: want daar ben ik niet. Uh, bij ons in Den Haag was het al verboden. Dan heb ik het over de HTM. En bij de BBA mochten wij het op een uur invoeren. of mocht mochten de kraan werken, maar die collega heb ik al begraven. Dus ze dwelen gewoon met de kraan open en toen ziet mijn baas nog tegen mij en dan vervalt de garantie. Ik zeg, dat vind ik niet normaal wat u nu zegt. Maar gaat het over wiet? Wat zei u? Nee, ik heb het over asbest ja. en over roken. En over wiet en over asbestgebruik. Oké. Okay. Zo wist het, sinds 56 al dat verboden was. Er was de, de asbest vrij, op de openbaar vervoer. Dan werd de voering ingehaald uit Zwitserland. En er was peperduur die voering en dat werd wel toegepast. Maar uh, Carlo, sorry dat ik je nog een keer onderbreek. Het kan ook aan mij liggen dat ik misschien niet zo schermig ben, maar het gaat nog steeds over asbest, toch? Terwijl eigenlijk de uitzending over. On over wiet. Ja, maar, maar daar gaat het wiet? over. Dat je, Daar gaat het ook over, deze uitzending. gaat over, ja, maar het gebeuren alle twee de zaken. Ja. Het probleem is, het wordt niet opgelost. Nee, en dat is maar, maar ik, ik wil toch even op het wiet houden. Want, ja, uh, het, het, want het gaat dan over uh, vooral het produceren en telen daarvan. Moet dat dan ook legaal worden, vind jij? Nou, uh, legaal maken helpt niet. Want het, het is, wij, wij, wij zijn de grootste wietkweker van, van, van west brabant gewacht. Mm -hmm. Het is niet te filmen. Nee. En, en het is hier al voor de burgemeester eventueel wegwerkt, Roos al hetzelfde verhaal. Nou, uh, je, je ziet zoveel komen en, en je ziet zoveel rijden, de, <coughs> de dealertjes. Ze worden opgepakt, ze worden een paar dagen opgesloten en ze, even aan de rand gaat weer vrolijk door. Ja. Ik, uh, Toe werkt in Nederland. Ja, het, het, het is een, het, het is een ja, ingewikkelde situatie. Ik uh, ga even een plaatje draaien. Groetjes, dat was uh, Carlo. En uh, het is, ik moet me zo, het is zoveel moeite met concentreren door dat jointje. Dit is Moses en de Firstborn. Yeah. Sometimes I'm just too much in love with you Vandaag op het Best kept Secret Festival. Het is een festival voor het eerst gehouden dit jaar in de Beekse Bergen in Hilvaderbeek. Moses en the Firstborn. En uh, I got skills. Elke week uh, heb ik op mijn Facebook facebook.com slash nachtbrakersbnn. Zoekscherm even nachtbrakersbnn intikken en je vindt het. Daar heb ik een pol en dan, uh, dan uh, kan je kiezen tussen drie vinylplaten. Het is gewoon, gewoon ouderwets. Lekker net zoals uh, dat uh, wat... Uh, Beeld werd geschetst bij het blowen, is dan ook met die vanilplaten. En dan had ik een plaat van de Cure dit keer, een plaat van de clash en een plaat van de villagers. En uh, die laatste die heeft hem geworden: de villagers met Becoming a Jackal, the most familiar room Every implement was leading to you, and your homely sense of disarray, never once the same. Always rearranged But things would never change In the scene between the window frame Where the jackals preyed on every soul Where they tied you to a pole And stripped you of your clothes I was, I was a dream I would turn away and return to you You would offer me your unmade bed Feed me till I'm fed And read me till I'm red But when the morning came You would catch me at the window again In an eyes wide open sleeping state no look upon my face i was a met Becoming a Jackal, Wat onbekender beentje, maar ja, hele toffe muziek. Villagers heten ze. Luc, goedemorgen. Ik ben He? blij dat je er bent. Nou, gelukkig. <laughs> ik heb een hele leuke uitzending gehad. Alleen ik heb dus een jointje gerookt. Uh, nou, ik denk nu, 20 minuten geleden of ja. zo, 25 minuten geleden. En hij komt binnen nu. <lacht> ja, dat heb je nu. En ook jij zegt tegen mij, die plaat loopt bijna af. Van, hey, je plaat loopt bijna af, hè. Dus dat is een beetje de, de fase waar ik in verkeer. Ja. Maar uh, uh, is dat dan een relaxte fase? Nou, okay. ik hou het ik blow ook zelden tot nooit, omdat ik niet van dit gevoel echt heel erg hou. Maar nee, ik dacht van ja, het gaat erover en ik moet even aan de lijf ondervinden dat het dus wel heel makkelijk te kopen is. Ja, moeilijk... ja, ja, dat begrijp ik. Maar je maar was wou... zo lamlendig. Man. Oh mijn god. Het is zo... Ja, ik ben er echt nu al helemaal klaar mee. Ik snap nooit zo'n goede populariteit ook van het hele, uh, hele bro-verhaal. Ja, ja. Je, moet er wel echt, je moet er echt wel een beetje liefhebben van zijn, om, Absoluut. Om, om, om toch, want je zit toch een beetje landlendig op de bank uiteindelijk. Het is niet dat je er geen ophebben van krijgt. Ja, het is zo. super saai. Je kunt niet naar een feestje, want ja, als je eenmaal uh, gebloten hebt, dan is het ook, ja... Pff, Daar sta je naar. Heb je geen zin meer? Ja, ik had het met een vriend erover vandaag, want ik uh, zei dat ik het hierover ging hebben op de radio. En toen zei hij van, ja, hij had het een tijdje, elke dag deed hij het. Oh, dus ik vroeg me, dat, dat, wat, dat, wat is je leven dan? Toen zei hij, ja, je komt een beetje in een soort roes. Ja. Wat het allemaal wel uh, prima maakt. Ik denk dat je onverschilliger ervan raakt. Ja, dat denk ik ook. Als je elke dag bloot, lijkt niet goed. En dat dat dan misschien het fijne is qua, uh, qua gevoel waar mensen het doen. Ja. Beetje problemen vergeten. Ik ofzo. ben er niet zo van. Nee, ik ben ik prima hoor, mensen doen, niet. maar ik zelf. Uh, nee, ik, uh, ik word er niet echt warm van. Nee, nee. Nou ja, ik ook niet. Dus ik ben er ook eigenlijk ook al nu al klaar mee met het gevoel. Ja, maar nou ja, uh, nu kom je er niet meer vanaf, natuurlijk. Oh, oh. Is dat? Nou, hoe lang zal dat? daar? Oh. Dat duurt toch niet zo heel lang? Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe lang het ja, ja, duurt. Ja, ik ja. heb wel gebloot in mijn leven, maar ik kan me allemaal even niet zo goed herinneren. <laughs> ik drink gewoon een kopje koffie zometeen. En ja. en, uh, zo, ik eet een, uh, een koekje. En dan wankel jij lekker naar de trein toe. Daarom, ik hoef niet aan de auto te rijden. Dus uh dat is allemaal niet erg. Ja, is ook zo. En in de trein ga ik naar jou luisteren, denk ik nou, goed. Maar, maar waar ga ik naar luisteren? Nou, wij uh, gaan eigenlijk in één ruk door waar jij het over hebt gehad. Wij gaan het namelijk hebben over criminaliteit. Of je er wel eens wat uit hebt gesproken wat eigenlijk niet mag. <laughs> ja, criminaliteit. Maar dat is het de... dan stelen of is het echt? Nou, beide. Het mag ook de echte, de echte wat. Uh, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Dat vind ik ook wel uh, interessante verhalen. Of je maar... een bank hebt overvallen. Ja, maar het mag ook gewoon stelen. Dat nou, is ook erg natuurlijk. Maar uh, dat soort verhalen. Leuk? Ja. Zinnen?